De schrijver ontving de prijs tijdens het kinderboekenbal... de traditionele opening van de kinderboekenweek. In vermengt van de geest het verhaal van de Griekse held Odysseus... met zijn eigen jeugd in een klein dorp. De jury roemt het boek om het virtuoze taalgebruik... en noemt het een klassiek verhaal in een gedurfd nieuw jasje van goede snit. De kinderboekenweek duurt tot en met volgende week zaterdag. Het thema is superhelden. Dan het weer vanavond overwegend bewolkt en minima vannacht om 12 graden.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 Goedenavond langs de lijn van dinsdag 4 oktober met daarin de onrust in de Nederlandse schaatswereld. De projectgroep Team Holland zou Nederland voor het Eerste Olympische Goud moeten bezorgen op de ploegenachtervolging. Maar voorlopig gebeurt het nog zonder de coaches van de belangrijkste teams. Een tegenvaller, terwijl het volgens schaatslegende Rintje Risma helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn. Je moet het niet ingewikkelder maken dan het is. Er is een bepaalde tactiek die je kan toepassen en je kan daar heel ingewikkeld over gaan denken. Uiteindelijk zijn het gewoon die paar rondjes met z'n drie heel hard rijden. Dan is het volgens mij niet zo moeilijk. Andere tegenvallers werden genoteerd bij het Nederlands zelf. Er waren al veel blessures en vandaag kwamen er nog een paar bij. Dirk Kuits niet, die is nog fit en maakt zich ook weinig zorgen. De kracht van dit en op dit moment is dat we denk ik uh, zeker 22 hele goede spelers hebben. En op het moment dat er dan uh, een aantal jongens wegvallen... dan is het tot, tot op heden moeiteloos op te vangen. Een tegenvaller hield bokser Stefan Danjo over aan zijn partij tegen de Rus Zamkovoi. Bij winst zou hij de kwartfinale van het WK bereiken... en de Olympische Spelen van volgend jaar... Maar het werd een kansloze nederlaag op punten die voor een teleurstelling zorgde... bij zijn Rotterdamse boksclub in Kooswijk. Nee, nee, nee. Oh. Oh. Oh. Ja, nou, jammer, jammer. Ja, en de hockeywereld zal het voortaan moeten doen zonder Jeroen Delmee. De voormalig international werd vanavond uitgezwaaid met een echte afscheidswedstrijd. Laten we beginnen met het Nederlands elftal. Dat begon uh, vanochtend vol goede moed aan de training. Maar aan het einde van de rit bleek de training het einde voor het Wiegers Maduro. Bas Stikkelen, goedenavond. Jij was er allemaal bij. Wat is er gebeurd? Uh, ja, goedenavond Robert. Nou, hij heeft echt pech gehad, want hij klapte door zijn enkel. En uh, dat zag er eigenlijk al meteen niet zo heel goed uit. Toen kwam verzorging in het veld. Daar heeft hij even gelegen en toen is hij langs het veld weggestrompeld. En toen liep hij de catacomben in. En toen zagen we eigenlijk al meteen aan zijn grimas dat dat foute boel was... En ook de ficio die erbij liep, keek niet echt vrolijk. De enige meneer die nog wel dacht dat het tijd was voor een grapje... was een hele lieve vrijwilliger van Quick Boys. Want toen Maduro daar ondersteund door de fysio langsliep... zei die meneer, doet het zeer! <laughs> ja, zoals je dat tegen een kind zegt dat het van het veld moet. En Maduro kon nog wel een beetje om Maar ze hebben heel snel besloten dat, hem, uh, dat dat hem niet meer zou gaan worden met hem. Probleem met de enkel en uh, nou ja, weg. Ja, en nu? Nou, een vervanger oproepen, want dat doet Van Maanwijk dan in de meeste gevallen wel... als hij eenmaal in zo'n week bezig is en echt dreigt wat tekort in zijn mensen te komen. Uh, vergeet niet, Robben is ook nog altijd niet op het trainingsveld verschenen. En de vervanger van de heer Maduro heet Rob, uh, Rob, Ron, Vlaar... Van Feyenoord, die stond ook al op de voorlopige lijst. Hm. Dus dat is eerlijk gezegd niet zo heel gek. Je moet ja. er een verdediger bij hebben. Ja, duidelijk. Maduro was niet de enige. Ook Mark van Bommel, die uh, strompelde over het veld. Heb ik me door laten vertellen. Wat was er met hem aan de hand? Ja, die heeft een, de, de, dat was ook in het partijtje eigenlijk een minuut voor dat probleem ontstond met Maduro. Dat was, wat, dat was echt aan het einde al van, het, van de training. Ook aan het einde van het partijtje. Dus dat was echt een beetje pech. Die bleef na een soort korte combinatie van de tegenstander, wilde die volgens mij zijn voet voor de bal zetten. En bleef die in een soort graspol hangen ik denk dat hij wat, wat overstrekt heeft, in, ergens in zijn been of zijn knie... dat is niet heel goed te zien, die is wel op eigen kracht gewoon naar binnen gelopen. Dat lijkt me eerlijk gezegd voor morgen niet een probleem, of voor, uh, voor vrijdag. Ja. Maar ook ja het zijn wel weer van die dingen dat je denkt... nou ja, twee keer in twee minuten, dat is wat te veel van het goede. Ja, en uh, we hadden al wat blessures. Hoe, hoe is er door de technische staf op gereageerd? Nou, toen, die, toen eerst van Bommen en later Maduro van het veld liep... toen zei de bondscoach een minuut later, we stoppen! Heeft, geen risico meer nemen, risico. dat bedoel je. Nou ja, je zou het bijna denken. Het was wel, ze normaal trainen ze anderhalf uur op zo'n dinsdag. En dat was nu ook al bijna zo. Dus ik denk dat hij het wel goed vond. Maar ik denk wel dat het heeft meegespeeld dat hij dacht... nou, we stoppen maar even vijf minuten eerder. Laat maar verder. Mm. Ja, voor de rest van Marwijk is natuurlijk altijd iemand die zegt... ja, ik maak me geen zorgen over dingen. Of ik maak me niet druk over dingen waar ik geen invloed op heb. En dit is wel zo'n ding. Maar het wordt wel langzaam maar zeker vervelend. Ja, nou, een blessuregolf uh, hoor ik om me heen. Dat is misschien een beetje overdreven. Um, maar het zijn er wel meer dan we gewend zijn, toch? Die uh, geblesseerd zijn Ja, nou goed, wat we al genoemd hebben. En Ik bedoel, Snijder is er al niet, Heitinga is er al niet. Dan moet je realiseren dat Van de Vaart en De Jong... eigenlijk pas we net terug zijn na een blessure. Nou ja, Robben is een verhaal apart. Want dat, dat ziet er echt niet goed uit met die ja, schaambeenirritatie... waarvan ze dan volgens mij ook nog denken, is het dat eigenlijk wel? Dat is bijna niet te behandelen. Of als het te behandelen is, weet eigenlijk niemand hoe. graag gaat... ook nog. Stekelburg vergeet ik nog bijna. Ja. Dus het is, wel, uh, het is wel een probleem. Maar ik, ik, even een zinnetje over Robben. Want ik vermoed dat dat ook geen feest gaat worden de komende tien dagen. Omdat hij gewoon echt, als hij iets doet, heeft hij last en pijn. En het, is, het gaat dus blijkbaar niet zomaar over. Het is lastig te behandelen. Dus ik ben echt bang dat hij daar nog wel even mee loopt. Ja, dit, dit kan niet anders als gevolgen hebben voor de opstelling, lijkt mij zo. Ja, maar aan de andere kant is het ook weer zo, Robert, dat hoe, makkelijker, of hoe meer de weg zijn, hoe makkelijker het allemaal is... Want je houdt er eigenlijk voorin eh, nog precies vier over straks. En achterin weet je nu ook wel ongeveer hoe de kaarten liggen. Want we zaten nog te denken, wordt het misschien Maduro of Bruma achterin? Hè? Want Heiting is er natuurlijk niet. Nou ja, dat is nu opgelost, want dat wordt dus Bruma. En vlaar komt er dan bij, dus die zal in ieder geval niet in de basis staan. Eh, voorin, als je zegt, nou ja, Robben is er niet en Snijder is er niet... en er zijn er nog meer niet, Afvalai, die hebben we helemaal nog niet genoemd... Um, wie zijn er dan wel? Nou, die spelen dan automatisch ook allemaal... met Huntelaar in de spits van de vaart erachter. Zo trainen die vandaag ook. En dan krijg je normaal gesproken Kuyt en Van Persie op de vleugels. Dat is nog steeds een elftal waarvan je zegt, nou prima. Maar um, het is nu ook wel op. Ja, het moet hier wel stoppen. Ja, en tegelijkertijd, het is uh, een soort veredelde oeverwedstrijd... tegen Moldavië en dan tegen Zweden. Oranje is al geplaatst, dus het, het is niet zo dat het allemaal moet. Maar ik, van maar, wij kenden, die ze toch gewoon wel even winnen, hoor. Nog, ja. die twee ja. Duidelijk. Goed, dankjewel, Bar Stigler, Doe. over uh, de dag van het Nederlandse aftal. Nou, Het uh, schaatsseizoen is nog niet eens begonnen of er is alweer trammelans. De coaches van de Merkenteams uh, zijn uh, namelijk uit de projectgroep... rond de ploegenachtervolging gestapt. Jakke Ory, Gerard Kempkes en Jan van Veen geloven niet langer in het model... en richten zich volledig op hun eigen ploegen. Arie Koops, de directeur bij de Schaatsbond.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 Wij willen daar eigenlijk niet zoveel tijd nu meer in steken. KNSB, we willen nog steeds graag betrokken zijn. Maar nemen jullie nu het initiatief, dan volgen wij dat. En dat gaan we nu doen. Het is een nederlaag toch, of niet? Nee, het is dus geen nederlaag. Want een nederlaag is plaats in, uh, in 2014. Als je ergens aan gaat beginnen, dan heb je soms tegenwind. En dan moet je nieuwe oplossingen zoeken. Maar hoe, lang, hoe lang de... gaat u door? U heeft, u heeft een mooi huis proberen te bouwen ja. na die twee... Ja. Na die twee um... Teleurstelling op de Olympische Spelen van Turijn en Vancouver. Je een mooi nieuw huis proberen te bouwen. Maar het valt nu al in elkaar. Nou, ik vind de metafoor heel mooi. We waren bezig om het fundament te leggen. Er staat nog geen huis. Het huis is af als we prijzen winnen in Sochi. Daar gaan we de vlag op dat moment uh, op het huis zetten. Dus we zijn nu bezig met het fundament. En vaak zie je bij bouwprojecten dat het heel lang duurt voordat het fundament ligt. En ineens komt er een heel mooi huis. Dus wij zorgen nu voor dat het een heel goed fundament is... Alle gesprekken die tot nu toe met Merkenteams hebben plaatsgevonden, waren zeer zinvol. We hebben heel veel nu al geleerd. We weten nu al welke valkuilen we niet in moeten trappen. Uh, en dat gaan we ook niet doen. En we gaan de komende maanden gaan we een heel mooi huis bouwen. Wat zal er nu verder gebeuren? Want er zijn, zoals ik zei, nu twee man over. Uh, de positie van Theo de Rooy, wordt hier nog ingevuld? Ja, absoluut. Door wie? Ja, dat is een goede vraag. Uh, nou, het zijn verschillende namen en daar zullen we rustig over na gaan denken wie dat gaat worden. We zijn natuurlijk druk op zoek, uh, maar het concept zoals we het in eerste instantie hebben bedacht, dat willen we nog steeds vorm blijven geven, alleen met een iets andere rol voor de -coaches. komen dus, Er wordt dus weer een, een drie-eenheid en er zijn een paar namen op papier gezet. Zijn die mensen al benaderd? We zijn druk bezig om uh, met mensen gesprekken te voeren, ja. Wat zijn dat voor mensen? Joop Alberda is genoemd. Ik zal nooit over namen praten. Ik vind dat niet uh, netjes. Uh, ook zijn er soms mensen waarvan je er niet uitkomt. Uh, en daarom praat ik nooit over mensen. Maar dat zou, zou toch een, een mooie naam zijn? Ja, Joop is een prachtig naam voor de Nederlandse sport. Maar uh, ik praat niet in die zin over namen wie of wel of niet op mijn lijstje staat. Arie Koops, de directeur bij de Schaatsbond. De ploegerachtervolging is al jaren het zorgenkindje van de Schaatsbond. In aanleg heeft Nederland uh, de beste schaatsers, maar samen hebben ze nog nooit goud gewonnen. Er gaat altijd wel wat mis. Voor, voor uh, Rintje Ritsma is het geen verrassing. Ja, laat ik voorop stellen dat het me niet verbaasde dat er, dat er uh, nieuws uh, van de, van de ploegachtervolging achtervolging kwam. Uh, sowieso is het denk ik, een hele moeilijke uitdaging wie er ook instapt. En iedereen die er instapt die zal, uh, die zal, uh, die zal het daar heel moeilijk krijgen. We hebben gewoon te maken met, uh, met, met commerciële teams die in een bepaald trainingsreject zitten. En die mensen moet je af en toe samenvoegen. Maar het probleem is meteen dat je niet weet welke mensen uiteindelijk op de ploegachtervolging actief zullen zijn. Dus je moet best wel redelijk breed trainen. en Natuurlijk kun je wel 1, twee, drie namen verzinnen. Maar je wil je praag ter de hand hebben. Omdat uh, soms mensen kiezen om bepaalde wedstrijden wel of niet te rijden. En uh, we zijn nog steeds afhankelijk. Uh, want uiteindelijk werk je naar de Olympische Spelen toe van uh, het aantal deelnemers wat je mag meenemen op de Spelen, per, voor, uh, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. En daar is uh, tot nog toe nooit ruimte geweest voor een, uh, een extra achtervolgingsploeg. En dan moet je het met name doen die al uh, op de uh, 5 kilometer en op de 10 kilometer hebben schaats, misschien de 1500 meter schaats. Dus en daar zit het onzekere dat je niet weet wie dat zijn. Dus zeg jij daarmee ook een beetje van ja, uh, dat, dat plan is nu opgezet. Dat is eigenlijk misschien wel heel erg vroeg in het Olympische traject. Om daar nu al zo duidelijk over te praten? Ja, nou, het is in ieder geval goed om erover te praten. En uh, het is goed om, uh, om bepaalde initiatieven al te nemen in die richting. Maar ik denk dat je dat met de mensen moet doen. Uh, die, uh, die de testbetreffende sporters waar het over gaat. in de ploeg hebben. En daar moet je afspraken mee maken. En uh, dan kun je wel uh, heel veel mensen van buitenaf erbij gaan betrekken. Maar die zijn weer vreemd in de sport en daar wordt het alleen maar moeilijker van, denk ik. Ik denk dat je, er weer, dat je het klein moet houden, weinig schakels en met de mensen moet werken die nu ook met die jongens werken. En die moeten gewoon af en toe samen gaan trainen, dat ze enigszins een beetje contact hebben. Maar, maar wie moet dat aansturen? Ja, ik denk dat daar wel een taak voor de, voor de bondscoach zelf is. We hebben uh, uh, ook Wopke de Vecht, die, uh, die heeft dat natuurlijk in het verleden ook wel gedaan. En, uh, ja. Hij zegt, die moet dat weer gaan doen. Ja, maar het maakt niet uit wie jij erop zet. Iedereen heeft het daar moeilijk mee. Misschien moet Arie Koos het wel gaan doen. Uh, ja, Erme Wennemars heeft, uh, hebben ze nu gevraagd om dat te gaan doen. Maar iedereen die daar instapt, die gaat het gewoon moeilijk krijgen. Dat is gewoon geen makkelijke job om dat uh, met, met, met zoveel partijen uh, in goede banen te leiden. Maar daar komt het nu op neer, hè? dat, dat Erme Wennemars, omdat Theodor Rooij zich terug heeft getrokken, dat Ermen Wennemars waarschijnlijk uh, de touwtjes wat meer in handen zal krijgen. Um, wat vind jij daarvan, van die, van die keuze? Ja, dat is wel samen met, uh, met Jos de Koning, uh, bewegingswetenschapper. Ja, uh, je moet het niet ingewikkelder maken dan het is. Uh, er is een bepaalde uh, tactiek die, uh, die je kan toepassen. En je kan daar heel ingewikkeld over gaan denken. Uiteindelijk zijn het gewoon uh, die paar rondjes uh, met, met z'n drieën uh, uh, heel hard rijden. En je hebt een, uh, een reserverijder heb je nog. Ja, en uh, dan, uh, dan is het volgens mij niet zo moeilijk. En we hebben talent genoeg in Nederland die dat, uh, die dat goed kunnen. Toch heeft de KSB gezegd na twee tegenvallende Olympische Spelen wat de ploegachtervolging betreft. We willen daar uh, nou, een plan voor opzetten. Daar is een plan voor opgezet. Er, waren, er was een groep van zes man. Theodoroy viel af. Nu vallen er drie teamcoaches af. Er blijven er eigenlijk nog twee over. Wat voor, wat voor beeld roept dat bij jou op? Nou, die drie teamcoaches die vallen nooit af. Want die hebben de, de sporters onder hun hoede waar het om gaat. Dus die zul je er uh, altijd in moeten betrekken. Ja, die zeggen wij willen hier uh, verder niet zoveel mee te maken hebben. Uh, dat dat zeggen, ze, zeggen ze wel, maar ze hebben ook gezegd dat ze wel hun sporters uh, beschikbaar stellen. En uh, ik denk als je als coach uh, feeling hebt met je sporter, dat je daar sowieso uh, met je sporter over praat, hoe en wat. En uiteindelijk denk ik dat het, uh, dat het allemaal op zijn pootjes terecht valt. Yeah.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 And go for me. He think about me now and then.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 She gets oh now i'm coming home again maybe we could start again Kenya West en Chris Martin en Homecoming. 19 minuten over 10. Ja, boksen. Het kan zomaar zijn dat op de Spelen in Londen na 20 jaar... dat we eindelijk weer eens een Nederlandse bokser in de ring te zien krijgen. Um, Steven Danio bereikte in het Azerbeidjaanse Baku afgelopen weekend... namelijk onverwachte achtste finale van het WK... Vandaag uh, vloei je daarin van een Rus, Zamko Voy, Maar wanneer, de, wanneer hij dus de finale haalt... dan plaatst uh, Danjo zich alsnog voor de Spelen. In de Rotterdamse wijk Krooswijk, dat is de geboortegrond... van uh, de legendarische Bep van Klaveren, staat uh, sportschool van het Hof. En dat is de thuisbasis van Danjo. En daar werden zijn verrichtingen op het WK vanmiddag gespannen gevolgd.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 Als Steven vandaag wint, dan is hij direct geplaatst voor de Olympische Spelen volgend jaar. En, ja, dat, sinds 20 jaar is er dan weer een boksen uh, actief op de Olympische Spelen en dat is natuurlijk fantastisch. Wat is het voor jongen? Steven is een, een, een, een Nederlandse Surinaamse jongen, een hele rustige, beleefde jongen. En in de ring, het, het is een zo andere jongen in de ring, ha, het is echt 180 graden om en dan is het een, een, een agressieve atleet die, die maar één doel voor zijn ogen heeft en dat is winnen. Gewoon geen signaal door, uh, de... draadloos. Ja, dus draadloos zeker. Dit is draadloos hè? Toei. je hierbij zetten, want hier zit die rouwte. De, de kans is groter dat hij verliest. Uh, we moeten wel realistisch zijn natuurlijk. Uh, we zitten wel in de winning mood. En Steven ligt echt wel op dreef. En de hele opbouw in het toernooi was daar ook naar. Maar dit wordt wel zijn zwaarste partij uh, die hij ooit gebokst heeft. Dit is een hele ervaren jongen met meer dan 300 wedstrijden. Dus het wordt een hele kluif. Wat moet hij doen om te winnen? Ja, hij moet gewoon heel voorzichtig boksen. Heel gesloten boksen. En vanuit die dekking, uh, want hij is heel erg explosief. Vanuit daar proberen ze punten te pakken. En uh, vooral niet proberen...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 5-1. 5-1. Hoe is dat, dan? Ik had een paar weken geleden gezegd in de voorbereiding voor dit toernooi: uh, Steven, als jij je kwalificeert, scheer ik mijn kop En uh, ik hoop.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 combinations van from Campovoi. Oh ja ja. Oh ik heb het. Ai ja ja. Nee jongens, die staat er achter of 9 achter. Trainer, we hebben de twee rondes op zitten. Ja. Hoe gaat het? Nee, het gaat niet goed. Nee, hij staat uh, die, de, je ziet de tegenstander is iets langer. Nou ja, iets vooral onze Reach. In in die voorhand is heel lang. Ja, hij, hij, hij komt wat snelheid tekort. Kracht niet, maar ja, het is uh, nee, het gaat niet voorspoedig, laat ik het zo zeggen. Als je er nou bij was geweest, wat had je nu tegen hem gezegd? Ja, gewoon vol gas en ver, verstand op nul, zeggen we maar. En uh, gewoon uithalen wat, uh, wat het uithalen valt. En gewoon, ja, misschien dat die kou erop komt, maar uh, het, op punten gaat hij het niet redden. Nee, nee, nee. Oh, wow. Jammer, jammer. Helaas, helaas. Ik twijfel wel een beetje of hij opneemt, hoor.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 Ja, door zijn verlies is uh, Daniel dus afhankelijk van de verdere prestaties van die Rus, die uh, Zamkojov, als die dus zijn komende twee uh, partijen weet te winnen, dan mag uh, Daniel alsnog zijn koffers pakken voor Londen. Dus uh, alles uh, duimen voor de Rus, om het even zo te zeggen. Dan de Formule 1. Uh, het lijkt een beetje op de schaatswereld, zo langzamerhand. Want Ferrari is uh, opnieuw in afspraak. Er is altijd wat te doen rond Ferrari, zo lijkt het. Dit keer rond een voorval dat gebeurde tijdens uh, de Grand Prix van Singapore. Een paar weken geleden. Het gaat hierom, luister goed. Volgende avond in de Sportster de Destroyers race de Come Kom op, Ja, dan snapt u wel dat daar veel commotie over is. Ronald van Dam, goedenavond. Goedenavond. Ja, uh, zullen we nog één keer luisteren? Want dit was wel erg kort, hè? Ja, doe nog een keer. Nou, nog één keer dan. Volgende Ja, destroy his race as good as you can. Ja. Dat is het enige wat ik eruit kan verstaan. En wat gebeurt hier? Ja, uh, Rob Smetti, de, de engineer van Felipe Massa, de Ferrari-coureur... die vertelt eigenlijk op de boordradio dat hij moet proberen... Hamilton zoveel mogelijk achter hem te houden. En eigenlijk zegt, ja, pest zijn race. Uh, dat had natuurlijk een, uh, al een, uh, een aanleiding. Want in de kwalificatie waren ze elkaar ook al eens tegengekomen. En eerder in het seizoen in Monaco uh, leek Hamilton Massa ook uh, zeg maar van de baan af. Dus... Uh, ja, ik denk dat de messen bij Ferrari geslepen waren... toen ze een kans zagen om Hamilton in een hele slechte te had... in Singapore terugviel naar de zevende plaats... en één keer achter massa zat om hem nou, een lastige race te bezorgen. Ja, vernietigen, zegt hij letterlijk. Dat is niet echt vriendelijk, natuurlijk. Ja, ja, ja goed, je kunt destroy natuurlijk gewoon uitleggen zoals je het wil. Ja, letterlijk vernietigen, maar... Uh, ik bedoel, Hamilton reed achter Massa, dus dan wordt het toch wel lastig, denk ik, om, uh, om hem echt uh, te vernietigen. En wat gebeurde er? Ze gingen samen de pits in en ook samen de pits uit. En even later probeert Hamilton hem voorbij te komen. En uh, nou, die rijdt zijn voorvleugel kapot op de auto van Massa, Massa een lekker band. Hamilton kreeg daarvoor een, een drive through penalty. Dus ja, ik denk niet dat je het woord uh, destroy zo moet, uh, zo moet vertalen. Zo van, uh, joh, maak hem een kopje kleiner, om, uh, om het zo maar te zeggen. Ja, je zou ook kunnen zeggen, het is gewoon een aanmoediging. Uh, ja. Inderdaad. Of zegt, dat zegt Ferrari waarschijnlijk dan ook, of niet? Ja, dat heeft Ferrari ook zo gezegd. Uh, op een officiële website hebben ze geroepen van... ja, de woorden worden gewoon echt nu verkeerd geïnterpreteerd. Uh, tuurlijk, als je het letterlijk uh, neemt... is het niet politiek correct wat uh, Rob Smedley uh, zegt. Maar uh, hier wordt nu echt veel te zwaar aan getild. En het is nooit de bedoeling geweest van, uh, van Smedley nog, uh, nog massaal... Om, uh, ja, om, om echt ook Hamilton in de praktijk te rijden. Ja. Hoe ziet het eruit? Komen de sancties of valt het allemaal wel mee? Nee, ik denk dat ze hier wel mee wegkomen. Uh, vorig jaar in de Grote Prijs van Duitsland toen was het een heel ander voorval. Hè? Toen, uh, toen werd massa ook door diezelfde snack die eigenlijk uh, min of meer bevolen om Alonso voorbij te laten en uh, zijn team aan te laten winnen. Daar hebben ze toen een forse boete voor gekregen van, uh, van 100.000 uh, dollar. Wat fors, uh, voor Ferrari waarschijnlijk niet zo heel fors is. Ik denk dat ze hier wel mee wegkomen ook. Omdat, uh, ja, kijk, zoals wij er nu ook allemaal naar luisteren... is het toch een beetje over, ja, uh, verwoest in de race. Het wordt in het heest van de strijd gezegd. Uh, er zat een, uh, een voorval aan in de kwalificatie. Uh, ze waren elkaar wel eens eerder tegengekomen. En nou ja, dan wordt zoiets door een, door een engineer gezegd. En uh, ja, wat Massa terug heeft gezegd, dat, dat weten we niet. Maar ik denk dat het via de, de, de het over. Overkoepelende autosportorganen geven verder geen sancties voor, uh, voor uitzelfaarden. Nee. Oké, okay. nou dan komen ze er dit keer mee weg. Maar toch, Ferrari slaagt er toch elke keer weer in ja. om negatief in, in het nieuws te komen. Wat, ja, wat de, graven de, de ze in je geheugen? Motoristie. Wat is er de afgelopen jaren nog allemaal wel niet gebeurd rond de. Ja, er gebeurt een hoop rond de Ferrari. Maar dat, dat maakt het voor de Formule 1 ook altijd wel leuk. Het is natuurlijk toch wel een. Ja, het is, het is, het is uh, autosport, het is passie uh, met, met een hoofdletter uh, P, zeg maar, als het daarom gaat. En, ja, er gebeurt altijd wel wat. En, uh, en het zijn jongens die, uh, zoals Alonso en Massa, uh, allebei uh, de ene Spanjaard, de andere Braziliaan, die uh, met het hart op, op de tong uh, racen. En nou, ja, in, in, in het team zelf gaat het er ook af en toe stevig aan toe. Maar... Goed, ja, om nou uh, Ferrari weg te zetten als een, als een grenstal die, uh, die altijd voor problemen zorgt, dat gaat me ook iets, uh, iets te ver. Ik vind het eigenlijk wel fijn dat ze af en toe eens voor een uh, volgende reuring zorgen. Want zeker dit seizoen is er niet zo heel veel gebeurd dan. Behalve dat Sebastian Vettel gewoon heel veel races wint. Ja, ja. Nou, op naar de volgende, rel dan maar. Ja, één ding kun je er nog wel over zeggen, want die blijft een beetje buiten schot. Maar uiteindelijk is het toch wel een beetje Louis Hamilton's schuld allemaal. Want dat is de man die dit jaar uh, een behoorlijk gefrustreerd rond heeft gereden. Die heeft, uh, nou ja, ik zei al, maar Massa en Monaco eruit gereden, in Canada zelfs. Teamgenoot probeerde die van de baan te, te rijden. Jensen Button, die later de race nog won. Hij heeft nog wat aanvaringen met Pastor Maldonado gehad. En ja, dat is een beetje de man die, uh, die gefrustreerd is. En uh, nou, hij was ook degene die Massa probeerde in te halen... en, uh, en zorgde voor de, voor de aanrijding. Dus ja. uh, eigenlijk legt hij meer de, de schuld neer bij, uh, bij Hamilton... dan uh, bij Philippe Massa. Duidelijk, er zijn meerdere kanten aan deze zaak. Dankjewel, Ronald van ah, Oké. Okay.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 My sister, don't you know We'll be living in a world of peace, peace. The day when everyone is free. free We'll bring the young and the old Won't you let your love flow flow From, from your heart Every woman, every man Join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 De Caravan of Love van de House Martens. Hockeyer Jeroen Delmee is in Eindhoven uitgezwaaid als speler. Dat gebeurde met een afscheidswedstrijd tussen een selectie, die werd samengespeeld door Delmee en een team van zijn oud-ploegenoot Piet Hein Geeres. Delmee stopte afgelopen zomer na 20 jaar tophockey. Hij speelde 401 in de land en is tweevoudig Olympisch kampioen. Straks hopen we hem nog even aan de lijn te krijgen... om te horen hoe de avond was. We gaan eerst nog even terugkijken... met bijvoorbeeld voormalig bondscoach Roland Otmans. Terugkijken op 14 jaar hoogte- en dieptepunten met Oranje. Dat begon in 1994 met zijn debuut in Zuid-Afrika. Ik heb hem uh, geselecteerd na de WK junior WK 93... waar hij een heel opvallende rol speelde... waar overigens een hele goede lichting was. zijn veel jongens later doorgaan. Jeroen was een van de eerste uh, die toen uh, mee is gegaan... Uh, naar de trainingstage in Zuid-Afrika. Mijn... Het begin van mijn carrière was niet altijd even gelukkig, dus ik, eh, ik viel in en ik kreeg meteen die wedstrijd een gele kaart en ik veroorzaakte een strafbal geloof ik. Dus, eh, maar goed, als je dan toch in, in Zuid-Afrika mag de, debuteren, dat is niet een land waar je elke dag komt, dan, eh, ja, dan vergeet je dat soort dingen niet. Sommige interlands, die onthoud je wel en dat is je eerste er altijd wel een van. Datzelfde jaar, 1994, speelde je op de WK in Sydney toen. Eh, ook een memorabel toernooi voor jou?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 nou, als je dat koppelde aan de, de gewoon puur de technisch-tactische kwaliteiten die hij die had. Ja, die, die combinatie maakte hem, uh, wat mij betreft, uh, een hele unieke hockeyer... die niet voor niets zo lang in het Nederlands aftel heeft gezeten. Mooie woorden over uh, Jeroen Delmey. Een reportage over de carrière van hem, van verslaggever Tim Steens. Uh, Delmey is nu assistent bondscoach van het Belgische Mannenteam. En hoofdcoach van Braxgata in uh, het Belgische Boom. Vanavond dus de afscheidswedstrijd. Jeroen, goedenavond. Goedenavond. Hoe was het? Ja, we zullen we zeggen. Een leuk samenzien van uh, ja, oude teamgenoten. En uh, in een leuk potje nog uh, eventjes 2x20 mogen spelen. En daarna een hoop, hoop lovende woorden. En dat uh, ja, is toch wel erg gezellig. Ja, kon je toch, kon je toch een beetje bijbenen? Ja, dat, dat ging nog net. Dus ik was nog steeds een van de jongsten van het, uh, van het gezelschap. Dus in zoverre was het voor mij uh, niet al te moeilijk. Maar uh, nee, het was meer uh, een leuke manier om elkaar weer een keer te zien. En het zijn jongens die je uh, misschien wel 10, 15 jaar niet gezien hebt... Maar waar je wel op het moment dat je met ze samen gespeeld hebt... heel intensief bepaalde dingen hebt beleefd, En dan is het leuk om uh, in zo'n setting elkaar toch weer uh, te ontmoeten. Ja, op 12 juni uh, was echt je laatste wedstrijd. Dat was erg emotioneel toen. Heb je de ja. afgelopen vier maanden al een klein beetje kunnen wennen... aan je nieuwe leven? Uh, ja, ik heb eigenlijk weinig keuze gehad. Ik heb uh, eigenlijk een soort uh, drie-dubbelbaan in België op het moment. Met en uh, de club, uh, Bras Gata, uh, co-hoofdcoach van Jong België... en assistentcoach van België. Dus ik heb, uh, ik, ik, ja, of ik wilde of niet, ik, ik moest wel. En uh, gelukkig hebben we tot nu toe alleen maar positieve berichten mogen ervaren. Dus we hebben hmm. ons gekwalificeerd voor, uh, voor de Olympische Spelen met België. En ook met de club gaat het uh, redelijk voortvaren. Ja, nou, nou maar ik, ik, ik vroeg het omdat misschien vanavond juist dan bij je afscheidswedstrijd het kwartje nog een keer valt. Of uh, viel dat zo nee, mee? Nee nee nee, nee, nee, nee. Ik moet zeggen, het, als je bedoelt of het nog kriebelt of niet, nou, dat doet het absoluut niet. Uh, ik heb ook eigenlijk sinds uh, het laatste weekend in juni dat ik nog bij de EL uh, heb gezeten, uh, geloof ik twee keer een stikvast vast gehad. En verder heb ik alleen maar als trainer op het veld gestaan. Ik heb nog geen enkel moment gehad van God, uh, God zou ik toch niet nog eventjes die stikvast vastpakken en toch nog ergens, uh, ja, alle eindje daar, nog een keer terugkomen. Nee, dat zit er echt niet meer in. Hm. En uh, voor mij is het gewoon goed zo. En ik uh, zit helemaal uh, op de juiste plek waar ik nu zit. En daar kan ik mooi mijn ei kwijt. En, uh, ik hoop daar uiteindelijk net zo ver in te komen als ik dat als speler heb, uh, voor elkaar heb gekregen. Ja, wat heb je gezegd in je dankwoord? Nou, ik heb eigenlijk iedereen bedankt uh, voor al de prettige tijden Dat ik, uh, dat ik uh, op, uh, op de verschillende clubs deel heb uh, mogen maken van de club. Uh, dat, ik ben meer dan alleen maar de speler, maar ik heb ook uh, mijn sociale leven vaak op die verenigingen gehad. Ik heb daar veel mensen leren kennen en uh, ja, die heb ik daarvoor allemaal uh, bedankt. En, voor mij was met name het bijzonder dat ook al die mensen er vanavond waren. En dat geeft ook aan dat je ook voor hun wellicht iets, iets betekend hebt. En uh, ja, dat maakt het voor mij uh, gewoon gezellig. Dus Het potje, het potje was er daar aan toe wat we, wat we gespeeld hebben. Maar het was meer voor mij uh, hm. ja, dat iedereen er was die uitgenodigd was. En uh, ja, dat, uh, ja dat, dat past wel bij mij, vind ik. Ja. Dus, uh, is, is de avond al voorbij of ga je nu een biertje drinken? Nou, ik sta even af, uh, afgezonderd om uh, het lawaai een beetje, een beetje weg te krijgen. Maar... Uh, de avond is nog niet voorbij. Er wordt op dit moment voor mijn rekening gedronken. Dus ik uh, <laughs> moet even kijken of het allemaal goed gaat. Maar, uh, ga, maar, ga maar gauw terug dan. Ja, nou goed. Ik, ik vertrouw er wel op dat het allemaal goed komt. Dus uh, Uiteindelijk is het toch wel leuk om de, op deze manier iedereen weer te zien. En er past uh, toch wel een biertje bij. Dus, ja, ik ga okay. er zelf ook nog wel eentje nemen. Ja, dat uh, sluit ik niet uit. Uh, Jeroen Delme, dankjewel voor al die mooie jaren hockey. Ja, graag gedaan. En een fijne avond nog. Ja, dank je. Jeroen Delmey was dat vanuit Eindhoven, waar hij vanavond is uitgezwaaid als speler. Hoe train je op een alternatieve manier de mentale weerbaarheid bij je sporters? Nou, met die vraag zat Jeroen Otter, dat is de bondscoach van de Nederlandse shorttrackers, afgelopen zomer. Toen dacht hij na, nou, toen dacht hij, ik bedenk een fietstochtje. Niet zomaar een tochtje, maar een rit van 1700 kilometer. Van een trainingskamp in de Pyreneeën, dwars door Frankrijk, terug naar huis in Heerenveen. Een bijdrage van Sebastian Timmerman. We zijn vertrokken vanuit de Spaanse grens. En we zijn terug gefietst naar Herenveen. Een dag of tien, 1700 kilometer. Een lineaal tussen de twee plaatsen die ik net noemde, en daar blijven we dan zo dus dicht mogelijk bij fietsen. Nou, ik weet nog, uh, op het moment dat ik het uh, überhaupt opperde... Hadden we al idee, had, had ik van de jongens altijd gedacht, jongens, jongens, wat gaan wij doen? We zijn short uh, Maar uiteindelijk die mentale weerbaarheid met die billen bloot. Gewoon laten zien wat er in je zit. Uh, grenzen verleggen werkte hartstikke goed. En uh, uiteindelijk ja, dan hebben we dat zonder rustdagen prima kunnen fietsen. Het weer zat eigenlijk uh, voor 9 van de 10 dagen ook goed mee. Dus het was eigenlijk achteraf gezien al helemaal geen probleem. En wat ik beoogde, hè, die mentale weerbaarheid, die is er prima uitgekomen. Ja, zonder rustdagen, ja. ja. De trainer reed uh, achteraan ze nu dan ook mee. Ja. Ik, denk, ik denk dat ik zijn duizend kilometer van die 1700 heb gereden. En, uh, en dan gaf ik het, uh, het vaandel over uh, eind van de middag aan, uh, aan die andere coach. Ik dacht, uh, dat wordt spannend, want de afgelopen vier jaar heb ik niet meer dan 2,5 uur per training op de fiets gezeten. Nou, ik dacht eerst dat het een grapje was, ja. Het was mooi weer, het grootste deel van de tocht. Twee dagen regen en dan is het echt niet leuk. We zijn één dag uh, zijn we helemaal vastgekomen te zitten met de meiden in Montpellier. En ik had een navigatie maar zonder kaarten. Ik had alleen een lijntje die ik moest volgen. En euh, nou ja, ik zag onszelf de hele tijd het lijntje van links naar rechts euh, overkruisen. Dus dat klopte helemaal niet. En uiteindelijk zijn we denk ik tien uur onderweg geweest of zo. Dus dat was niet best. Aan het eind zit je gewoon een stuk van het euh, zoeken. Van het, het is saai. Uh, oh, je moet nog veertig kilometer of zo terug naar het hotel. En wind tegen. En, nou ja, dat soort momenten. En in de regen was het ook echt euh, best hel. <laughs> Ik zal al zeggen, ja, het wel zo. Nou, we hebben één dame, Sanne, Sanne van Kerkhof. Uh, die heeft problemen met het uh, terug schrijven. Dus daar hebben we een, uh, een licht voor aangeschaft. Ja, eenzaam. Het is veel alleen fiets, omdat de berg op gaat. Nou, eenmaal niet zo snel. Naar beneden trouwens wel, maar erop niet. Verschrikkelijk, niet leuk. Ik heb geschoold op die fiets en. Uh, ja, maar ik was toch elke keer wel heel trots als ik het had gehaald. Een voldaan gevoel en ja, je, je wordt er hard van. Ik heb heel veel liedjes gezongen in mijn hoofd. We proberen de teksten van liedjes eh, op, te, op te halen. Ik heb heel veel van Gismeemers volgens mij eh, gehad. Ja, dat soort dingen. Ik word in Nederland ziet staan toen we naar Maastricht gingen. Dat gaf eigenlijk meer voldoening dan naar Heerenveen. Nou, we, we reden van... Papendal naar Herenveen volgens mij en dat was nog maar 120, dus dat was een eitje, want we hadden ook dagen van 170 en uh, de laatste 10 kilometer, Jorien en ik reden op kop en we gingen alleen maar harde fietsen, alleen maar harde fietsen, je wil alleen nog maar thuis zijn en uh, dus ja, die laatste 10 kilometer waren echt verschrikkelijk, <lacht> maar ja, we waren erg blij dat we thuis waren. van uh, Sebastian Timmerman, Anita van Doorn, Sanne van Kerkhoff en bondscoach uh, Jeroen Otter dus over uh, de 1700 kilometer lange fietstocht... van die Nederlandse short trackers. Nu we het toch over fietsen hebben... de nieuwe vrouwenploeg van de Rabobank heeft uh, Annemiek van Vleuten... voor twee jaar vastgelegd. Van Vleuten is de vierde renster van Rabobank... dat met Marianne Vos de belangrijkste troef binnenhaalde. Sarah Duster en Talita de Jong zijn tot nu toe de andere leden van die ploeg. Als u denkt, waar ken ik die Van Vleuten toch van? Nou, die won dit jaar de Wereldbeker en de Ronde van Vlaanderen. Een uitspraak van het Europees Hof heeft voor opschudding gezorgd in Groot-Brittannië. Met name bij de Premier League is die uitspraak hard aangekomen. We gaan erover praten met onze correspondent Arjen van der Horst. Arjen, wat is er aan de hand? Ja, dit is een zaak die al jaren speelt en het, gaat, het draait allemaal om de uitzendrechten. Nou, de Premier League heeft natuurlijk voetbalrechten. Die hebben ze verkocht aan een van de grootste zenders hier, Sky Sports. En uh, ja, die uh, Sky Sports, dat is een betaalzender, dus als je voetbal wil zien, Premier League voetbal... dan moet je daarvoor betalen. Nou, Nu is er een, een eigenaresse van een kroeg in Portsmouth geweest... die dacht, weet je wat, dat abonnement van Sky dat is veel te duur. Ik kan het veel goedkoper krijgen, al die Premier League wedstrijden... via een Griekse zender. Dus die heeft een decoder gekocht. Ook zo'n kaart die je daar dan in moet stoppen, wat veel goedkoper was. Sky Sports was daar niet blij mee. Die zegt, dat mag niet, dat is bij wet verboden. Die wilde dat zij een boete ging betalen van 9.000 euro... Nou, zij heeft dus deze zaak uh, helemaal doorgevoerd tot het Europese Hof van Justitie... en die heeft daar gedeeltelijk in het gelijk gesteld. Ja. En, en wat voor gevolgen uh, zou dat dan kunnen hebben? Verstrekkende gevolgen voor uh, Sky Sports. Want Sky Sports die haalt toch het overgrote deel van zijn geld terug uit die abonnementen. En betaalt meer dan een miljard pond voor de voetbalrechten van de Premier League... Uh, heeft niet zoveel inkomsten aan advertenties, maar vooral dus de abonnementen. Nou, het Europese Hof van Justitie heeft gezegd um, de, de, de, het verbod op het uh, uh, huren of kopen van decoders uit andere landen binnen de Europese Unie, ja, dat is eigenlijk een inperking van het vrije verkeer van diensten. En daarom mag het dus niet verboden worden. Nou, dat betekent dus dat heel veel Britten gewoon een heel goedkoop abonnement kunnen nemen en dus niet uh, dat geld betalen aan Sky Sports. Ja, en dan komt het hele businessmodel van Sky Sports in gevaar natuurlijk. Ja, en in het, in het slechtste geval, wat zou dan het, uh, het rampscenario kunnen zijn? Nou, het rampscenario is dat zij al hun contracten met, uh, met, met de zenders opnieuw moeten gaan bekijken... en dat de Premier League dat ook moet gaan doen. Er zit één, één deel van de uitspraak uh, is in, in zekere zin gunstig voor Sky Sport, want wat zij ook betogen was natuurlijk... dat die wedstrijden niet zomaar in kroegen aan het publiek kan worden getoond. Daarvan heeft de richter gezegd, die wedstrijden zelf... dat valt niet onder auteursrecht, maar bijvoorbeeld het logo van de Premier League... of kleine clipjes of kleine filmpjes die standaard in elke uitzending zitten... dat zou je wel als auteursrecht uh, kunnen bestempelen. En daarom moeten kroegen, als zij wedstrijden willen laten zien, toestemming vragen aan de Premier League voor het vertonen van die wedstrijden. En wat je nu waarschijnlijk gaat zien... is dat Sky Sports in samenwerking met de Premier League... dus al die wedstrijden vol gaat stoppen met logo's, filmpjes... Ja, om er maar ja. voor te zorgen dat de kroegen uh, toestemming moeten vragen... om die wedstrijden dan te kunnen vertonen via een andere zender. Neem niet weg dat uh, wij als individuen thuis voor de buis... Gewoon vrij zijn om uh, ja, welke decoder te kopen dan ook. Het blijft een lastige zaak voor Sky Sport. Ja, dat kan me voorstellen. Het zal hard zijn aangekomen, denk ik, op de burelen van uh, de Premier League. Ja, als je ziet wat voor uh, geld daarin omgaat. De reden dat de Premier League een van de grootste en winstgevende voetbalcompetities ter wereld is geworden. Is natuurlijk vanwege al die voetbalrechten. Die zijn echt zo ontzettend gestegen. Dat waren tien jaar geleden misschien enkele honderden miljoenen ponden. Dat gaat nu om miljarden ponden. De Premier League heeft zojuist weer een nieuw contract afgesloten... met de twee grote sportzenders ESPN en Sky Sports. Die hebben dus de rechten om dat voetbal te vertonen. Nou, daar is een bedrag mee gemoeid van 2 miljard pond. Nou, geld dat ze misschien dreigen te verliezen... omdat Sky Sports het niet kan be meer betalen straks... als al hun klanten gaan weglopen. Dus dit kan verstrekkende gevolgen hebben... voor zowel Sky als uh, de Premier League. Ja, en nou, kijk, kijk eens vooruit. Zal het zover komen? Of verwacht je uh, dat het gat in de wet nog juridisch dichtgetimmerd wordt? Het is niet de eerste keer dat er allerlei obstakels... en hindernissen zijn opgeworpen voor de Premier League... en zenders zoals Sky Sports. Elke keer hebben ze alweer een manier gevonden om dat te omzeilen... En ze zijn wel zo inventief, en dat, dat kan ook niet anders als er zoveel geld mee gemoeid is, dat ze misschien wel weer een, een nieuw middel vinden. Maar het is wel heel lastig voor ze. En ik denk dat ze alle contracten die ze hebben afgesloten met de binnenlandse zenders hier, maar ook straks dus met de buitenlandse zenders binnen de Europese Unie, dat die allemaal opnieuw tegen het licht gehouden kan gaan worden. En je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat de Premier League... die nu nog hun rechten verkoopt voor relatief weinig geld... aan bijvoorbeeld een Griekse zender... dat straks voor veel meer geld gaat doen. En dat het dus niet meer aantrekkelijk wordt voor mensen... om dan maar een buitenlands abonnement te kopen. Ja, duidelijk. Dus uh, kan de conclusie zijn... dat er de komende tijd nog flink juridisch over gestegeld zal gaan worden? Hè? Ja, advocaten zullen hier heel veel geld aan verdienen. Dat denk ik ook. Dankjewel je Arjen van der Horst. Vanuit uh, Londen over... Uh... Die toch wel een opmerkelijke kwestie over die televisie en rechten al daar. Johan Cruijff blijft nog een jaar aan als bondscoach van Catalonië. Was hij dat dan? Ja, dat was hij. De voetbalbond van die Spaanse autonome regio... meldt dat de voorzitter een akkoord heeft bereikt met Cruijff. De positie van Cruijff die leek na het vertrek van de vorige voorzitter een beetje, een beetje wankel... Maar um, ze hebben toch een mondeling akkoord bereikt. De contractverlenging van Cruijff wordt later deze maand... officieel gemaakt op een vergadering van het bestuur. Uh, trainerskap van Catalonië is een beetje een erebaan. Zo niet heel erg een erebaan. Het team komt normaal gesproken twee keer per jaar in actie. Je moet ze niet onderschatten, want het is een sterke ploeg. Zo werd er onder meer gewonnen van Argentinië. Real Mallorca heeft uh, uh, Joaquim Caparros als nieuwe trainer gepresenteerd vandaag. De Spaanse club maakte bekend dat de inmiddels 55-jarige coach een contract tot het einde van dit seizoen heeft getekend. Caparos sloot vorig seizoen een periode van vier jaar bij Atletiek Bilbao af. Hij is de opvolger van Michael Loudroep, die conflict had met de clubleiding, en daar is opgestapt. En Hans Gallier is met onmiddellijke ingang toegetreden tot de nieuwe scoutingstaf van Standaard. 54 jaar, een Nederlandse Belg. Hans Gallier eh, zal niet langer de keepers trainen van uh, de club uit Luik. Uh, Erik Delieu, ik hoop dat ik zijn naam goed spreek, die volgde hem in die functie op. Hij is overgekomen van uh, tweede klasse Tubeke. En Galier, die was in de jaren 70 en uh, 80 bij FC Den Haag en Ajax actief. In 86 verhuisde hij naar uh, België, waar hij ook zijn carrière afsloot bij... Clubbruggen, goed, dit was het uh, wat betreft deze editie van uh, NOS Langs de lijn. Ik verwijs u graag naar de, de editie van morgen. Daarin natuurlijk een vooruitblik op de WK Turnen. En we zijn bij de Belgen op bezoek. Die spelen nog twee belangrijke EK kwalificatieduels. Eentje.. Tegen Kazachstan en dan nog eentje tegen Duitsland En ze moeten ze volgens mij allebei winnen om nog een kans te houden op plaatsing voor het EK. Daar dus meer over morgen in NWS langs de lijn, ook dan weer om 10 uur. Straks met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Mieke van der Wij. Goedenavond.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 Rijbewijs, bijstandsuitkering, huurverhoging, kinderopvang en schoolvakanties. Dus voor deze en andere vragen ga naar www.rijksoverheid.nl.